De Telegraaf schrijft dat de maatregel op het laatste moment in het akkoord is opgenomen. Met de btw-verlaging zou 45 miljoen euro gemoeid zijn. Eerder spraken VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie al af... dat de btw op theaterkaartjes naar beneden gaat. In het vijfpartijenakkoord staan maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen. En ook worden een aantal geplande bezuinigingen van het kabinet verzacht. Het akkoord wordt waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later ontstaan stapelwolken... en in de tweede helft van de middag ontwikkelen er zich in het binnenland... ook een paar stevige onweersbuien met kans op hagel. Het wordt 19 tot 22 graden aan zee en 25 tot 29 graden in het binnenland. ANRB Verkeersinformatie. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg... staat file tussen Oorschot en Moorgestel 7 kilometer... Er stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is zojuist weer vrijgegeven. Omrijden kan eventueel via Dempels over de A2 en de A65. Beoordeling schadezakelijk, even van de Kamp. Goeiedag, Han de Vries van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, wat voor schade gaat het? Een brand.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Autisme mogelijk te genezen. De oudste foto van Nederland tentoonstelling gesteld. Vrouwen zijn de stille kracht van Afrika. Zonder die vrouwen komen we er niet. Zij weten wat het betekent. Zij, zij zijn degene die de gevolgen van een droogteperiode het, het sterkst ondervinden. En het ochtendtumeur van Koos maar het is bijna zes over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Zes farmaceutische bedrijven en zo'n twintig Europese universiteiten... gaan de komende vijf jaar onderzoek doen naar een middel tegen autisme. De ontwikkelingsstoornis leek tot voor kort ongeneeslijk... maar, als het aan de onderzoekers ligt, niet lang meer. Professor Peter Burbach, u bent verbonden aan de UMC Utrecht, het UMC Utrecht, een van de deelnemende universiteiten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wordt dat voor middel? Ja, dat wordt een, een middel. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wordt een, een pil die, die ingrijpt op, op de activiteit van de hersenen. En wat moet, die pil, wat, wat moet die pil precies gaan repareren dan? Ja, wat we inmiddels over autisme weten en, en een aantal andere hersenaandoeningen, is dat het uh, eigenlijk toch vooral uh, de samenspraak is... tussen uh, zenuwcellen in onze hersenen... die, uh, die niet helemaal goed kan, uh, kan verlopen. En, en, wat, en, uh, en wat moet die pil daar dan precies aan gaan doen? Ja, die, die, uh, zeg maar, die, die onbalans in die communicatie... die is ontstaan tijdens uh, de ontwikkeling... al tijdens de zwangerschap uh, van, uh, van het ongeboren kind. En... Uh, ja, wij weten ongeveer hoe die, hoe die balans uh, verloopt. We kennen de, de, de machinerie die niet helemaal goed, uh, goed werkt. En uh, daarmee hebben we ook de mogelijkheid om, uh, om daarin in te grijpen. En er zijn al uh, ja, zeg maar bij dierstudies de nodige proeven gedaan... Die, die laten zien dat dat ontwikkelingsproces toch nog bij te stellen is. Hebben we ook uh, autistische ratten en apen dan? Uh, ja, in feite wel. Ah. Uh, we kennen heel veel uh, genetische fouten uh, die uh, kunnen leiden tot uh, autisme. En die kunnen worden nagemaakt in, uh, in, in, in autistische muizen, zeg maar. In, in muizen die de, precies dezelfde genetische fouten uh, dragen. Juist. In Met andere woorden, u kunt, dus, u kunt dus de genetische aanleg van iemand middels een pulspil straks gaan um, repareren? Nou, re echt repareren is het niet. Want uh, ja, de genetische fout blijf je altijd uh, bij je dragen. Maar uh, de consequentie daarvan, die is wel enigszins bij te stellen. Het gaat natuurlijk daarbij nooit om een echte genezing, zoals je kunt genezen van een longontsteking bijvoorbeeld. Uh, maar je kunt wel de gevolgen van die genetische uh, fouten, uh, die kun je enigszins bijstellen. Juist. Nou dachten wij tot voor kort, uh, we kunnen er niks aan doen. Waarom bent u dan opeens tot het inzicht gekomen dat het vermoedelijk wel zo is? Ja, er is altijd gedacht dat de ontwikkeling van het brein, als daar iets misgaat, dan is dat een uh, gegeven. Dat is niet meer uh, terug te draaien. Van autisme uh, weten we dat dat uh, eigenlijk fouten zijn die pas heel laat in de ontwikkeling optreden. En die processen betreffen die nooit helemaal tot een eindpunt komen. Dus die blijven altijd actief. En daarmee is het ook mogelijk om ze nog uh, enigszins bij te stellen. Juist. Het moet een soort van uh, Ritalin worden voor ADHD'ers... maar dan een pil voor uh, mensen met autisme? Heb ik dat zo nou, goed Nou ja, zo zou, je het, zo zou je het kunnen zien hoe het precies uitpakt... en hoe de, de klinische toepassing zal, zal zijn. Dat is natuurlijk nog, uh, nog uh, te bezien, want het is een heel nieuw terrein... waar eigenlijk uh, ja, qua medicatie nooit, uh, men nooit meer heeft kunnen doen... dan het bestrijden van hele ernstige gedragssymptomen... Uh, ja. Dit zou toch een middel moeten zijn, of middelen... Ja. die uh, veel fundamenteeler uh, de gedragsstoornis uh, enigszins zouden kunnen, kunnen bijsturen. Ja, de gedragsstoornis uh, die kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interactie... Hè, zoals dat dan heet, communicatie ja. die zich ja, een beetje moeizaam um, uh, verloopt. Uh, en uh, gedrag dat zichzelf herhaalt, mag ik het zo formuleren? Dat zijn ja, hoe wij maar... in zijn algemeenheid naar autisme kijken. Ja, dat, dat zijn wel de kernpunten, de, de, het, het, het gestoorde sociaal gedrag, de communicatie, maar ook uh, herhaald gedrag. Um, en ja, dat kan variëren van zeer ernstig, ook met een heel laag IQ bijvoorbeeld, uh, tot mensen die uh, ja, heel, uh, heel redelijk in de maatschappij kunnen functioneren. Ja. Dus autisme is een heel, hele vergaarbak van gedragstoornissen gedragsstoornissen die dit allemaal gemeen hebben. Ja, En hoe kan je dan met zo'n pil het leven verbeteren? Ik bedoel, wat, wat verbetert er dan in het leven? Gaan mensen opeens makkelijker sociale contacten aan? Nou ja, ik denk dat je in de eerste plaats moet denken aan mensen... die, uh, die, die nu uh, in instellingen zitten. Zeg maar een heleboel autisten zien we in de maatschappij, maar heel weinig... omdat ze in feite een, een leven leiden wat, niet, wat helemaal buiten de maatschappij staat waarbij mensen dus uh, ja, bijvoorbeeld hun leven lang in een instelling zitten... en een heel zwaar, uh, ja, een zwaar uh, gehandicapt leven leiden. Ja. Uh, daar zijn mogelijk wel wat verbeteringen in, uh, in te krijgen. Met maar andere woorden, kan... ze krijgen een iets normaler leven dankzij deze pil als die er ja, is. Misschien kan het voor uh, een bepaald uh, individu met, uh, met autisme betekenen of, of je maar altijd in die instelling blijft of toch misschien een bepaalde vorm van een begeleid uh, wonen, uh, ja. leven aan zou kunnen. Goed, een paar korte vragen nog tot slot. Uh, vijf jaar onderzoek, 30 miljoen euro, Europees project. Hebben we na vijf jaar die pil? Nee, nee het project is met name bedoeld om uh, de omstandigheden te kunnen scheppen... waarin dat soort medicatieontwikkeling mogelijk is. Uh, moet je moet zich voorstellen, autisme is natuurlijk heel, uh, een, een heel nieuw gebied, ook voor de farmaceutische industrie... We weten er relatief weinig van. Ja. Er zijn dus allerlei zeg maar, modellen, zowel eh, als cellen, dieren, eh, maar ook in de, in de kliniek eh, moeten er instrumenten zijn om eh, te kunnen vervolgen of er eh, ja, stoffen eh, uit naar voren komen die eh, gunstig zullen werken. Maar hoe lang duurt dat dan nog voordat die pil er is? Nou ja, er zijn inmiddels stoffen getest, eh, bij mensen ook. Er is dus wel degelijk een, een hele goede aanloop. Dat is ook de reden waarom de industrie zeer geïnteresseerd is om hier mee verder te gaan. Ja. Ik denk over, over vijf jaar is er een infrastructuur waarmee de farmaceutische industrie heel goed uit de voeten kan. Maar het zal zeker tien jaar duren voordat stoffen echt ja, zeg maar, klinisch toegepast worden. Goed, professor Peter Burbach, verbonden aan het UMC Utrecht. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Na zonneschijn komt regen. Het was de eerste droogte in 60 jaar, dames en heren. En toch kenden we de beelden uit de hoorn van Afrika al. En weer zagen we Afrikanen die blijkbaar niet in staat zijn... zichzelf te redden en de hand op te houden. Maar is dat nou de hele werkelijkheid? Is er ook geen sprake van eigen initiatief en vooruitgang? Op zoek naar die antwoorden reist Egbert Hermster deze week... door het zuiden van Ethiopië. Ik las van de week een artikel. En de schrijver van het artikel beweerde dat het niet waar is dat rijke mensen dat altijd te danken hebben aan hard werk. Hij zei, veel mensen hebben gewoon geluk waar ze geboren zijn, in welke familie geboren zijn, in, in, het, in, in, de, in het soort business waar ze toevallig in rollen. En hij zei, als het werkelijk waar is dat rijke mensen rijk zijn geworden, louter dan alleen omdat ze hard werken, als dat echt waar zou zijn, dan zouden alle Afrikaanse vrouwen miljonair moeten zijn nu. Plastic schoenen worden buiten gezet. Zo is dat. Let's have. somebody to dit toegestaan slepen hier? Hutje klinkt wat oneerbiedig, maar huis is weer net een te groot woord voor het gebouwtje. Samen met Ton Havenkort, verantwoordelijk voor de programma's van ontwikkelingsorganisatie Cordate Mensen in Nood... in Kenia, Oeganda en waar we nu zijn, Ethiopië... ben ik op onze reis door het rampgebied van vorig jaar weer in een dorpje aangekomen. Het huisje is van Koes Dika, 38, en een van de twee vrouwelijke leden van het dorpscomité... waar Codate en haar lokale partnerorganisatie mee samenwerken. Het ziet er natuurlijk toch wat armoedig uit, maar uh, laten we eens kijken wat ze... Hoe, hoe, hoe zie je toch leven en wonen? Ja, het ligt uit dat ze vijftien koeien is kwijtgeraakt en er nog twaalf over heeft. En vijftien zijn gestorven door de droogte vorig jaar. Naast het verlies van koeien, hun enige bron van inkomsten... betekende de droogte voor Koesdika en haar gezin... dat ze alleen aan water kon komen een dag lopen van haar dorp. Met per tocht een shiriken van 25 liter om te dragen. Wanneer we haar vragen wat haar dorp zelf heeft gedaan... om herhaling van deze ellende te voorkomen... legt Koesdika uit dat op initiatief en met hulp van Coordade... en lokale organisaties... Bijvoorbeeld grote reservoirs, kunstmatige waterpoelen zijn gegraven. In de regentijd lopen die vol en tijdens de droogte is er zo een reserve vlakbij het dorp. Maar waarom hebben ze zoiets niet eerder zelf gedaan en gewacht op initiatief van de hulporganisaties? Ton Haverkort van Coordate legt uit. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is wat, uh, wat, wat er gebeuren moet. is ze helpen met het. Uh versterken van hun managementcapaciteit... en de coördinatie van die activiteiten in hun eigen gemeenschap. Maar dat, klink, dat klinkt heel uh, ja. businesslike, zakelijk voor een Afrikaans dorp... met leemde hutten waar we nu zitten. Nee, Managementcapaciteiten? Ja, oké, okay, zo mag het klinken. Maar ze hebben hun eigen structuren van oudsher ook al... waarin ze uh, uh, zaken geregeld hebben. En, uh, en afspraken maken over, over hoe dingen herverdeeld worden naar een ramp. Dat gebeurt trouwens ook. Hè? Maar het doel daarvan is natuurlijk toch wel dat ze dat gedeelte zelf kunnen. Dat op een gegeven moment ze zo sterk zijn in de coördinatie... en die organisatie, dat ze zelf kunnen besluiten. Dit gaan we doen. We kennen deze activiteiten, kunnen we zelf uitvoeren. Maar ook capaciteit hebben om naar de overheid te zeggen... en zeggen, we hebben jullie hulp nu hier nodig... van het waterdepartement, van... Van, van, van het ministerie van Gezondheidszorg enzovoort. Dus, dus daar moeten we vooral naartoe werken. Maar er zullen altijd perioden blijven nog, denk ik, dat, er, dat de rek er echt uit is. En dat er wat extra financiële hulp uh, en voedselhulp nodig is. En als dat het geval is, dan horen wij erbij te zijn. Maar het doel is natuurlijk toch om zoveel mogelijk ervoor te zorgen... Dat, uh, dat het community management van de grond komt en als mensen in Nederland al zeggen, ja, uh, het is water naar de zee dragen, bodemloze put, het houdt nooit op. Iedere keer weer hetzelfde. Daar zijn ze weer, die hand ophouden. Nou, daar zijn ze weer, de hand ophouden. Uh, op de eerste plaats hebben zij de hand niet opgehouden. He wij hebben de hand voor hun opgehouden, denk ik. Uh, omdat, omdat we zagen waar uh, extra uh, steun nodig was. Uh, en op de tweede plaats uh, is het niet een kwestie van, uh, van de hand ophouden. Het, uh, het is samen de handen ineens slaan. Om, uh, om er doorheen te komen. Dat is de situatie die we, die we nu achter de rug hebben. Als het gaat om de toekomst, zegt ze, heb ik twee uh, wensen, twee dromen. De ene is vrij uh, simpel, uh, het hu hutje. Ja, huis wou ik bijna zeggen, maar het is toch een hutje achter ons. Uh, dat daar een fatsoenlijk dak op komt. Niet van uh, takken en modder, maar dat daar een uh, golfplaat dak op komt. De tweede droom is, is wat uh, groter, dat mijn kinderen... Er staan uh, vier, vijf hummeltjes om ons heen. Dat mijn kinderen een goede opleiding kunnen volgen en dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. We plan, God will do for us. So, thank you voor je coming here. Eigenlijk een universele droom, hè? Eigenlijk wel, ja. ja. Goed onderdak. En een uh, toekomst voor de kinderen.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 Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen @kro.nl. Straks Zutvendse apotheker maakte de allereerste Nederlandse foto. Eerst nu het ochtendumeur van Koos Postema. Ze stonden met z'n drieën voor onze deur vertelde in groep zeven te zitten... en vroegen of ze een heitje voor een karweitje mochten doen. Het klonk alsof ze niet precies wisten wat dat inhield... maar het woord karweitje kwam er het duidelijkste uit. Ze gingen aan de slag met een emmer water en een borstel. Na een kwartiertje waren ze klaar... en zelfs het gevraagde was schoongeborsteld. Een heitje? Tja, wat was nou eigenlijk een heitje? Een kwartje. 25 cent, zei mijn vrouw. Hun stemming daalde. 25 cent... Toen de opluchting, we betaalden ze fatsoenlijk uit, kwam geen vakbond aan te pas. Vakbonden zijn trouwens alleen met zichzelf bezig in ons land. En ik wend dat land dan ook veel ZZP'ers. Ter toelichting vertelde ik nog het nijvere trio... dat inmiddels aan de frisdrank was gegaan over het heidje van vroeger... dat door Padvinders werd gelanceerd. Padvinders? Padvinders kenden ze niet. Oh ja, dat was nu Scouting Nederland, wist er eentje... Bij Scouting Nederland moet ik overigens altijd denken aan bedenkelijke mannen... scouts die jonge voetballers aan Engelse clubs verkopen en er zelf veel aan verdienen. Dat denken van mij dat gaat toch al te gauw de verkeerde kant op, moet ik toegeven. Beroepswantrouwen heet dat. Als ze onze tuin uitlopen springen mijn gedachten opeens naar een ander kind. Naar Auke. Auke wist wel iets van vroeger, maar dat was minder onschuldig dan heitje voor een karweitje. Auke mocht op 4 mei, de dodenherdenking op de Dam... zijn gedicht voordragen over zijn overgrootvader... die in Hitlers leger vocht. Er kwam protest, Auke mocht het niet voorlezen. Een regiefout van volwassen mensen. Blijf dicht, Auke, ook over je voorvader... die aan de kant van de massa-moordenaars vocht. Maar lees het niet hardop voor, dat gedicht, op 4 mei. Dat kan niet op 4 mei, Auke... Dat kan nog lang niet. Koos Postema morgen, het ochtendtumeur van Henk Spaan. O oh, Saracino, hey. o oh, Saracino, hey. Bellu Guaglione, O oh, Saracino, hey. o oh, Saracino, Tutte femmene fan d'amo. Felici vicci Yo che in faccia Ogni figlio la si passa La sigaretta mocca, mano in e se ne va smargia per tutta città O saracino O me ne fa su na faccia bella eh. cuore bono eh. e sa fa l'amor e malandino estendatore eh. e eh. si guarda te ve fa namora e na bionda sa veleno e na bruna se ne more e veleno calamita. la miço chi so alle femmene che le fa o sara chino eh. o ben luwanyo, nee, O Saracino, O Saracino, tute fenne le fanne. Nou, de Rocco Granata nog steeds uh, aan het optreden in België... waar hij woont tegenwoordig, bekend van Marina, u weet wel. En dit was O Sara, uh, Saracino, samen met de Belgische band. En wij denken dat we dat uitspreken als Buscemi. De informatie van de muziek stellen. samenstellen laat dat in ieder geval achterwege. We gaan om vijf voor half Elf praten over de allereerste foto die in Nederland is gemaakt. Die stamt uit 1839. De foto is in het bezit van het Stedelijk Museum in Zutphen. En tijdens het Pinksterweekend voor het eerst te bezichtigen. Christian Testrake, goedemorgen. Goedemorgen. U bent conservator van dat uh, museum. Ik heb hem voor me. Uh, het is niet een heel duidelijke foto. Ik zie een ruïne. En uh, de vage afbeeldingen van een meneer en een mevrouw. Kan ik dat zo zeggen? En zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, het is een, uh, en klopt het ook? Uh, ja, het klopt. Dat is, wat, dat is wat wij ook zien. Nou, je moet er vanuit gaan natuurlijk dat het wel de alleroudste foto van Nederland is. Dus dat, uh, ja, dat daar een beetje uh, vaagheid uh, overheen ligt, dat uh, is natuurlijk te begrijpen. Ja, um, ja het, is een, het is een romantisch uh, uh, printje wat uh, gefotografeerd is uh, in Zutphen in, uh, op 25 november 1839. En ja, het had nog geen titel, dus laten we het voorlopig maar het huwelijksaanzoek noemen of iets dergelijks. Ja. Het klinkt romantisch. Hoewel ik wel zie dat de vrouw geloof ik door haar knieën gaat in plaats van de man. Ja, ik vermoed dat ze op een bankje zitten oh. en dat hij met de, <laughs> hij met de bloemen aankomt. <laughs> op de ring. U zei al, uh, het is een, um, een foto van een printje. Het, het, het heeft iets weg van een, um, van een schilderij, van een, um, toch? Ja, ja, dat klopt. Het ziet er heel erg uit als uh, schilderijen aquarellen, prenten die in die tijd uh, in, in Nederland in grote hoeveelheden gemaakt uh, zijn... Het is vrij romantisch beeld. En uh, ja, helaas weten we niet van welke print of welk schilderij het is. Nee. Als iemand ons dat nog kan laten weten, dan, uh, ja, dan zouden we daar heel gelukkig mee zijn. En kijk of die uh, prent nog bestaat überhaupt. En, precies. Uh, vermoeden, vermoeden is dat het inderdaad toch wel iets van een aquarelletje is. Omdat als het een print zou zijn, zouden er meer van gedrukt zijn. En er zou ongetwijfeld al iemand uh, gereageerd uh, kunnen hebben... Op, uh, op oproepen die ik via collega's gedaan heb. Ja. Hoe weet u dat die foto uit 1839 is eigenlijk? Ja, dat is een uh, mooi verhaal en dat is nou juist ook het bijzondere eraan. Uh, de foto uh, is ontdekt in een uh, album Amicorum. Een vriendenboek wat in uh, 1831 is uh, samengesteld door, uh, door en voor een uh, Zutverse lokale kunstenaar meneer van Eindhoven. Uh, je moet je dat voorstellen dat hij een uh, boekje heeft laten uithollen de, waar hij dan uh, blaadjes papier in kon verstoppen. Uh, die papiertjes heeft hij naar al zijn vrienden en bekenden gestuurd, waaronder overigens een aantal bekende Nederlandse kunstenaars. En uh, uh, nou, dat ze allemaal daar of een tekeningetje of een gedichtje of iets dergelijks uh, uh, op zouden tekenen en dan naar hem terug zouden sturen. Nou, Zijn uh, lokale apotheker, waar hij schijnbaar ook een goede relatie mee had, bedacht van... Hey, ik heb heel recent in Parijs een, een, een mooi procedé ontdekt, als ik dat nu eens aan, mijn, aan mijn vriend ga toesturen. En die heeft dus op het briefje wat bij de foto zat geschreven, nou aan mijn vriend van Eindhoven, hierbij een lichttekening. En het gelukkig voor ons ook gedateerd op 25 november 1839. Juist. Is de, hoe weten we zeker dat het de eerste foto is in Nederland gemaakt? Uh, nou, helemaal zeker zullen we het nooit vinden, uh, weten. Er uh, zouden we misschien nog wel eens ergens verstopt nog anderen kunnen zitten. Zo hebben we natuurlijk tot nu toe steeds gedacht dat de foto uit 1842 uh, de oudste foto uh, was. Ja. Ja, totdat de volgende ontdekt wordt, uh, zou ik zeggen, is dit het. Er is overigens niet heel groot die kans, want het procedé is pas... Uh, ...in de zomer van 1839 in uh, Parijs definitief uitgevonden. Dus de oudste, fo de, de oudste foto kan, ja, kan eigenlijk niet heel veel ouder zijn. Juist. Dus, uh, de, dus de kans is heel groot dat dit de oudste foto uh, van Nederland is. Die, die overgeleverd is in ieder geval, ja. Zegt ja. die, die apotheker, dat moet wel een tamelijk vermogende man zijn geweest... ...want zo goedkoop was het niet. U zei het net al om foto's te maken in die tijd. Nee, dat, dat klopt. Uh, uh, hij, hij moet ook op reis geweest zijn... ...om dat procedé in Parijs uh, uh, uh, te zien... Um, ja, ik zal niet naar de tegenwoordige tijd verwijzen. Maar apothekers nee. waren over het algemeen natuurlijk niet de, de minste armen van de samenleving. Nee. Hij heeft gestudeerd aan de toen nog academie in Harderwijk. De ja. Gelderse academie die er toen nog was. Ja. En ja, zijn vader had ook een apotheek hier. En ja, dat is toch ja, de elite van de stad. Daar ja. horen apothekers toen ook bij. Ja. Jammer dat we geen echte mensen zien op het fotootje. Uh, ja, ja dat, dat is ook zo. Alleen u moet zich voorstellen dat in die tijd waren we nog niet zo heel erg... Handig met, uh, met snelle sluitertijden. Als je weet dat je als je in de, in de 19e eeuw een portret van iemand wilde maken, dat je hem zeker een paar minuten stil moest houden. Nou, u. u... Je hoeft maar met uw oog te knipperen en het wordt al een onscherpe foto. Vandaar ja. dat ze in die tijd mensen ook echt met klemmen vastzetten. als ze portretfoto's <laughs> Gezellig. maakten. Gezellig. Alleen uh, ik denk dat ze uh, zeker in het experimenteerfase waar dit uitkomt. Uh, echt gewoon voor vaste afbeeldingen hebben gekozen. Juist, goed. Bezoekers moeten overigens snel zijn, want de foto is slechts tijdelijk uh, te bezichtigen. omdat de lichtgevoeligheid van dit soort foto's. Uh, het bijna onmogelijk maakt om ja. het origineel langdurig tentoon te stellen. Ja, dus. Um, het um, hele Pinkste Weekend. Het hele Pinkste Weekend in ja. Zutphen in ja, Zutphen. het uh, Stedelijk Museum daar. Dat klopt. Ik dank u wel. Christian Straken, de conservator van het museum. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie op Cairo.nl en u kunt twitteren, hashtag GMNL Radio. Zometeen. Prem Radakje Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Jij zit lekker binnen, je mag nu de zon in, maar ik ben in Den Haag. Ik ben een man die keurig gekleed is, dat snap ik ook. Dit is zulk warm weer, u zal denken. Hij komt in Hemsmo en dergelijke, maar hij heeft het. Amt nou eenmaal, want vanmiddag om drie uur heeft hij de ombudslezing. En ik ben zeer vereerd, Sven. Echt waar, het gebeurt zelden, maar ik vind hem een geweldige man... die ook geweldige uitstraling heeft beschaafd, integer, de nationale ombudsman. Ik hoop dat hij me alles gaat vertellen wat hij vanmiddag om drie uur in een lezing gaat geven. Zullen we nu al beginnen, meneer Brenningmeijer? Nee, eerst gaan we luisteren naar de warme en vertrouwde stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Huishoudens hebben in maart opnieuw minder uitgegeven. 2,1 procent minder om precies te zijn in vergelijking met maart vorig jaar. Sinds de zomer van 2011 dalen de consumptieve bestedingen gestaag. Gisteren werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw hard is gedaald. Niet eerder hebben mensen zo weinig vertrouwen gehad in de eigen portemonnee en de koopkracht in het algemeen. De Amerikaanse beurstoezichthouder overweegt een onderzoek naar de beursgang van Facebook. Gisteren ging de koers opnieuw fors onderuit en de beursgang dreigt uit te lopen op een fiasco. De koers werd vrijdag nog overeind gehouden door steun aankopen van banken. Maar deze week werd het aandeel Facebook snel minder waard. De Irakezen in Ter Apel ontruimen hun tentenkamp. Ze hebben ingestemd met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan. De Somaliërs in Ter Apel willen niet vertrekken. En de hypotheekrenteaftrek moet voor alle huizenbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. En de huren moeten jaarlijks met 2% stijgen bovenop de inflatie. Het staat in een gezamenlijk plan van de vereniging Eigen Huis, makelaarsvereniging NVM, de koepel van woningcorporaties, EDES en de huurdersvereniging Woonbond. Ze willen de woningmarkt met die maatregelen vlot trekken. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB ah, verkeersinformatie Op de A58 Eindhoven richting Tilburg... staat file tussen Best en Moorgestel 3 kilometer. Is daar een auto gestrand? De linkerrijstrook is dicht. Door een aanrijding rijden er tussen Assen en Bijlen geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem Radakation. We leven in een fantastisch land. Bijna nergens op de wereld ben je zo veilig en heb je zoveel kansen om iets van je leven te maken. Onze overheid is een van de meest betrouwbare ter wereld. Er is relatief weinig corruptie. We staan op plek 7 in de Transparency Index. Er zijn allerlei verplichte Inspraakprocedures. We kunnen procederen tegen de overheid als we een beslissing niet goed vinden. We hebben de wet openbaarheid van bestuur. En we hebben de nationale ombudsman die betaald door de staat der Nederlanden. De Rijksoverheid onderzoekt op eerlijkheid en betrouwbaarheid. Toch wantrouwen veel mensen de overheid. Brullen ze steeds dat politici zakkenvullers zijn. De politie bevooroordeeld is zijn ambtenaren luilakken die hun macht misbruiken. Wantrouwen is gezond, luisteraars, Maar waarom wantrouwen zoveel Nederlanders toch ons openbaar bestuur? Als zijn deze klagen slechts een minderheid... en vertrouwt het merendeel van de burgers de overheid wel. De vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Heidonner... zei terecht dat we in Nederland bestuurd worden... door ambten en niet door personen. Maar de persoonlijke invulling van het ambt maakt heel veel uit. Zometeen om drie uur begint in de balzaal van de Raad van State... de ombudslezing door Alex Brenningmeijer, onze nationale ombudsman. Ik ben zeer vereerd dat hij nu mijn gast is. Heeft u vragen aan hem, op en aanmerkingen, bel 0800-1121. Mail naar primtimeapenslaardntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje primtime Radio 1. Live vanuit Den Haag, welkom bij Primtime. En toen ging er iets mis met mijn techniek. Ja, luisteraars, Martin is een beetje van slag... want meneer Brenningmeijer is met zijn hele hofhouding in de bus... en daar zitten een heleboel mooie dames bij. Dus Martin kan zich niet concentreren op de techniek. Meneer Brenningmeijer, waarom is die ombudsleesing vanmiddag zo van belang? Um, de ombudsman die behandelt klachten. En heel veel klachten, meer dan 13.000 per jaar. Maar belangrijk is natuurlijk om te leren van die klachten. Wat, wat, wat, ho hoe kunnen we nou wijs worden uit het feit... dat zoveel mensen de moeite nemen om te zeggen dit of dat klopt niet? En wat doet u dan in de ombudslezing? Is dat een soort inventarisatie? Of is het ook een visie van de ombudsman waar we naartoe moeten... een iets grotere inspirerend verhaal? Vooral een visie. Ik geef een visie op de verhouding overheid en burger. Ik geef aan, wat is nou eigenlijk het probleem? En dat probleem zit wel degelijk in dat vertrouwen. Er is een hoop gedoe om het vertrouwen in de overheid. U, u noemde er net zelf ook dat wantrouwen. Hè? Wantrouwen is misschien wel goed, maar vertrouwen is toch heel essentieel. En mijn vraag is, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat die, die burger vertrouwen heeft in de overheid... en inderdaad ook een beetje afscheid nemen van dat cynisme en van die negativiteit? Maar zijn we misschien in Nederland niet te gelukkig en beseffen niet. We, we, we, we. Ik, ik bedoel, ik ben uit Suriname moeten vluchten, daar is een militaire junta. Een moordenaar is nu president. Ik kijk naar landen als Hongarije, waar meneer Orban een halve fascist is, die allerlei uh, wetten aan zijn laadlap. Ik denk aan meneer Berlusconi, Italië en de Italiaanse overheid met zijn bonga, bonga feetjes Kijk maar niet eens, die niet verder gaan. Ik kijk naar België met een verlamd apparaat, Fransen. Er... We leven in een gelukkig paradijs hier. Ja, dat klopt. En er is een opmerkelijk verschil tussen de Denen en de Nederlanders. Want de Denen die zeggen, ja, we leven in een heel mooi land en het kost misschien wel wat aan belastinggeld. Maar in Nederland zie je toch dat zeg maar, het chagrijn een beetje overheerst. Maar dan stel ik wel de vraag, waar komt dat chagrijn nou eigenlijk vandaan? Is het nou zo dat we verwende burgers hebben die alleen maar meer en meer willen eisen? Ja, ja, ja. Ik ben er één Nee, Nee, nee, nee. Ik ben er één van. Ik bedoel, ik verdien verdomd goed. En dat zit toch altijd maar te zeggen. En dit is niet goed en dat is niet goed. Wat mij opvalt, dat is als je met individuele mensen gaat praten... ze heel duidelijk kunnen aangeven waar het om gaat. En dat is dat ze willen betrokken worden bij de publieke zaak. Ja. Bijvoorbeeld in de gemeente. Op het moment dat de gemeente in staat is... om ervoor te zorgen dat mensen mee echt reëel mee kunnen beslissen over wat met het groen gebeurt in hun buurt. Enzovoort. Dat ze zelfs ook nog een schoffel pakken en uh, meegaan werken... de handen uit de mouwen steken. Dat kan op allerlei plaatsen. Maar wat je ziet is toch dat de politiek vaak de macht bij zichzelf houdt... en dan nou ja, eigenlijk met heel veel dédain over burgers spreekt. Ja. En dan zegt u als nationale ombudsman... Doe dat nou niet. En luisteren ze dan? Luisteren ze dan naar u? Dat is best moeilijk. <hijen> Dat is best moeilijk hoor, want ik zie toch dat de politiek zit in heel Nederland natuurlijk een beetje in de kramp op dit moment. We hebben het populisme, de aanhang van politieke partijen is, uh, is heel slecht. De, de, de, de, de kiezers die gaan van de ene partij naar de andere. Dus het is een heel uh, lastig beroep op dit moment, politicus. Dus men is zeer bang en ik vind ook dat vanuit die bangelijkheid er toch wel wat problematische reacties tevoorschijn. Nou, maar kijk, vriend Mark Rutte, ik, ik vind hem een ontzettend leuke, aangename vent met zijn kabinet, maar hé. Hey. Heeft wel de afgelopen tijd alle instituten die we hadden behoorlijk geschoffeerd. Niet luisteren naar de Raad van State, niet naar u luisteren. Dus op een gegeven moment zeg ik als burger dan... jammer maar luister, zo'n onbeschofte ja. overheid, die wil ik niet. Het woord onbeschoft zal ik niet gebruiken, maar de verhoudingen zijn wel ruw. He, op het moment dat ik zeg dat het onjuist is dat het kabinet... de adviezen van de Raad van State... bijvoorbeeld over het Boerka-verbod, ja. de dubbele nationaliteit, niet volgt... dan wordt er tegen mij in de eerste plaats gezegd... hou je mond dicht. Ja. Dan denk ik, hé, hey, wat is hier aan de hand? En wat is er volgens u aan de hand? Grote angst. Voor? Grote angst voor gewoon 16 miljoen Nederlanders die heel betrokken zijn... graag willen meedenken en enthousiast zijn. En, uh, en, en ook wel het onvermogen om te denken... hoe kan ik ze nou op een goede manier bij de publieke zaak betrekken? Ja, weet u, meneer ik in Amsterdam-Zuidoost, uh, waar ik woon... was er op een gegeven moment een wethouder en burgers hadden initiatief genomen... en die waren iets moois begonnen en toen kwam die wethouder en die zegt... wie heeft je gevraagd om dit te doen? Ja. Ik bepaal hier dus. Er is een soort angst bij ambtenaren en bestuurders... dat zodra de burgers zelf iets doet dan zeggen ze... ho, ho, ho, wegbleven, want ik ben de man die het wel weet. Ja, en dat is natuurlijk grote onzin. Want de meeste kennis zit toch in de samenleving en niet in het uh, bestuur. En wat ook nog blijkt, en dat hebben we uitgezocht... Uh, uh, 40 van de ambtenaren heeft helemaal geen vertrouwen in de burger... He, dus die hebben zo'n houding van, uh, ze praten voor hun beurt, ze hebben er geen verstand van. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met burgers. Dat soort houding, als dat zo breed leeft, ja, hoe moet je daar nou een goede, goede verhouding op bouwen? Nou, ik, ik, ik praat soms met ambtenaren, want ik vind ambtenaren over het algemeen fatsoenlijke, deugdelijke mensen. Maar dat toch hebben ze een soort beroepsdeformatie. Dat is echt tegen waarom denk jij dat jij de professor bent op dit punt? Ja. En dan zeggen ze, ja, ik ben er dagelijks mee burger, bezig, die burger die brult maar wat zonder dat hij goed geïnformeerd is. En ik denk dat daardoor dat wantrouwen ontstaat, dat ze, dat ze zichzelf zien als de deskundeloog. Ja, en dan zeg ik tegen die ambtenaren, ga eens goed luisteren, ga eens met mensen praten. En dan word je wel veel wijzer en organiseer dingen die georganiseerd moeten worden met mensen en niet over de hoofden van mensen heen. Nee. Heeft u tips voor politici hoe ze dat vertrouwen kunnen terugwinnen? Nou, in de eerste plaats uh, gewoon uh, goed, goed persoonlijk contact. Zorg dat je regelmatig contact hebt met burgers... Maar, en niet vanuit de hoogte, maar gewoon normaal met ze aan tafel gaan zitten. Dat, dat is heel ja. erg essentieel. Maar het tweede is denk ik ook dat, uh, dat politici uh, heel scherp moeten letten... op wat vinden mensen nou eigenlijk belangrijk... Um, wat, je, wat je rondom zo'n uh, kabinetsgedoe en verkiezingen ziet... is dat er allemaal discussies zijn over een plusje meer en een, plusje min en een minnetje hier. En dat zijn natuurlijk best belangrijke onderwerpen. Maar veel mensen gaat het gewoon om goede verhoudingen, om ja. oprechtheid. Om het goede verhaal. Om het goede... Ik, ik, ik snap naar een politicus die me een vergezicht biedt. Al ben ik het niet eens... Maar dan weet ik tenminste waar je naartoe wil. Ik, ik, ik, ik vind het heel moeilijk nu bijvoorbeeld... ik twijfel tussen de SP en de VVD om te stemmen... omdat die tenminste een mening hebben. Van die anderen weet ik niet. En ik ben een zeer betrokken burger. Ik ga altijd stemmen. Maar voor deze Tweede Kamer denk ik... wie vertelt me wat voor Nederland we gaan hebben? Wie vertelt me welke kant we naartoe willen met de industrie? Wat wordt dan dus onze industriële politiek? Hoe gaan we omgaan? Weet je, ik, ik vind ook het gebesch op ambtenaren. Iedere keer de Rijksoverheid die zegt... we gaan bezuinigen op ambtenaren. En dan maken ze 300 wetten. En ze vergeten dat iedere wet... Weer drie ambtenaren kost. Klopt. En het gevoel dat u heeft, ik zou graag een, een verhaal hebben waar ik als kiezer uh, ook geloof aan kan hechten. Dat gevoel dat leeft bij meer dan 93% van de Nederlandse bevolking. Huh. He, dus u bent doodnormaal in <laughs> Wat maar, leuk. Maar... Volgens de, de ombudsman is Primra Rekke doodnormaal. Ah, u maakt mijn dag helemaal goed. Luisteraars, we staan op de stoep van het kantoor van de Nationale Ombudsman. U mag laatst komen in de bus, maar u mag al uw vragen ook bellen. 0800 1121. mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje primetime Radio 1. En luisteraars even wat. Ik heb geen zin als u me gaat zeggen dat de overheid niet deugt omdat het allemaal zakkenvullers zijn. Maar als u het iets inhoudelijker maakt, dan hebt u de kans dat u wel in de uitzending komt. Kijk oh, twice cause it's another day for you in paradise. Luister, wat erg leuk is, dan zit er iemand van de voet, heet u. Erna van en die kreeg dan tegen meneer Brenningmeijer, ik moet de excuuskaart even... Wat is die excuuskaart die u heeft ontwikkeld? Nou, eh, wat mij opvalt, het is dat ambtenaren en politici zo ongelooflijk veel moeite hebben met excuses aanbieden als iets mis is gegaan. Dus eh, we hebben uitgezocht hoe je nou eigenlijk op een nette manier excuses maakt. En met deze kaart ga ik het land in. Dus als ik ambtenaren toespreek of politici, dan zeg ik... kijk, dit is heel handig. Als je, als je eens een keer fout hebt gemaakt, bied excuses aan. Want het doet wonderen. En daar zeg ik er ook, ook altijd bij... en als je thuisproblemen hebt, kan het ook wel handig ja, zijn. Ja, nou luisteraars, Erken en geef uitleg, bevraag en toon inzicht... kies de passende reactie, kies het juiste moment... en benut het leereffect. Ja, het is zo simpel. Het is heel simpel, maar het is goudwaard. Maar is uw werk dan ook heel veel dat dingen die voor de hand liggen... weer? Duidelijk maken aan mensen? Ja, dat is zonder meer zo. Hè? Dat, dat op het moment dat wij met een zaak bezig gaan... zien we eigenlijk ook al vaak dat de overheid denkt van... oh, hier is iets misgegaan. En dan probeert men het ook al heel snel te, te herstellen. En daar, daar ben ik heel gelukkig mee. Meestal komt de overheid zelf wel met de oplossing. Hoe, be hoe belangrijk is de persoonlijke invulling? Dat is voor de persoon zelf natuurlijk wel uh, lastig te, te vertellen. Maar ik wil er best wel eerlijk in zijn, uh, in die zin dat ik, ik heb het idee dat bij zo'n functie als nationale ombudsman de persoon belangrijk is. Er zit wel achter ook heel veel kennis. Hè, als het bijvoorbeeld ons, om onze behoorlijkheidsnormen gaat, die ga ik niet zitten fantaseren. Ik ga niet zeggen wat behoorlijk is of niet. Maar als het wel gaat om de, de intensiteit en de betrokkenheid hè, en, en de keuze van onderwerpen, dan speelt de persoon wel degelijk een belangrijke rol. Oké, okay, nu, nu, nu um, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb heel veel bewondering voor de wezen. U bent altijd u bent Toegankelijk, maar toch beschaafd alles. Um, hoe, je mag zeggen wat je wil van Blondie, Geert Wilders. Maar wat bij zijn proces bijvoorbeeld getoond is. De raadsheer, meneer Schalkend, die ik vroeger als student heb ik stukken van hem gelezen. Ik had hem hoog Hij viel voor mij giga door de man. En dat beeld van zo'n rechter die daar zit te zweten in het getuigenbankje. Die bij je etentje wat doet. Dat maakt heel veel kapot. Veel meer kapot dan wat u of een andere rechter in jaren opbouwt. Ja, dat is. Beelden in deze tijd spelen een hele belangrijke rol. En ik denk dat heel veel mensen die uh, op een bepaald moment iets beeldbepalends doen. Uh, niet altijd voorbereid zijn om die rol ook goed te vervullen. Ja, dus zo doen we niet onze, onze mensen die instituties bemannen. meer duidelijk moeten maken. Want kijk, iedereen klaagt bijvoorbeeld op PONT. Ik vind de jongens van PONT geweldig. Want uh, het is de onbeschaamdheid tot norm verheven. En, en daarmee. Toon je ook, want kijk, als je naar een politieagent gaat... en je stelt de vraag die zegt op rotte wegwezen en dat soort dingen... Dan, of die rechter die daar gaat klappen met de paraplu... die, die onbeschaamdheid van dat soort mensen komt in beeld. Ja. Dus, dus moet er niet u als ombudsman dat soort ambtenaren en zo ook wat meer zeggen, wees wat meer open. Kijk naar nou hoe ik het doe. <laughs> nee, dat, zal ik, dat laatste zal ik nooit zeggen. Maar uh, ik, ik denk inderdaad dat, dat, we, dat we meer en meer ons bewust moeten zijn... en dat geldt voor politici, dat geldt voor, uh, voor rechters. Uh, van, uh, hoe, hoe komt het over? Hoe kunnen we het goede verhaal vertellen? Over, bijvoorbeeld over de rechtspraak. Daar moet je een sterk verhaal over vertellen, want rechtspraak is... Zo oud en zo belangrijk. Iedereen gelooft daar wel in, als je een ja. goed verhaal vertelt. Ja, maar dan, de integriteit van de rechter maakt dan uit. En dan heb je het vervelende mechanisme. Ik had het bijvoorbeeld met burgemeester Aleid wolfsen hè. Ik vond hem een fantastische man, maar ik vind hem als burgemeester helemaal gevaald hebben. Toen werd hij voorzitter van de Veiligheidscommissie van de burgemeesters. En toen had ik Onno Hoes in de bus... En die zegt: Wat denk je als je een van ons aanvalt? Dan gaan we juist om hem heen staan. Dus die verkrampte reactie, ook van bestuurders, dat als je een terechte klacht tegen ze hebt, dat ze dan zo: ja, bijna gaan. Je mag ons niet aanvallen, want je komt dan ons soort. Ja, nou ja, dat wat u nu noemt, dat, dat speelt natuurlijk vooral ook rondom uh, de vierkante kilometer in Den Haag. Hè? Daar ja. zie je ook van blijf ons af. En een goede discussie over de vormgeving van onze democratie, die heb ik in jaren al niet gehoord. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Prem. Zeg het maar. Um, ik heb een vraag en dat gaat over de privatisering van alle staatsbedrijven. Heeft dat niet enorm veel invloed op het vertrouwen in de ambtenarij? Ik bedoel, alles is verdwenen. Ja, dat, is, dat speelt zeker een rol. En eh, als ombudsman maak ik me daar ook zorgen om. Omdat je bij privatiseringen ziet... neem nou bijvoorbeeld klachten over de Nederlandse spoorwegen. Hoe worden die nou eigenlijk afgehandeld? Ik heb zelf een keer een klacht gehad bij de NS. En daar heb je echt het gevoel dat je afgescheept wordt... omdat men zo snel mogelijk probeert van zo'n klacht af te komen. Maar dat geldt voor heel veel private bedrijven. Dat het gewoon kwestie is van snel de zeurpieten de, de, zeg maar de deur uitwerken. En dat is niet goed. Ja, maar, maar uh, nu de vraag van Danny, die privatisering. Aan de andere kant, uh, uh, je, je, de, de controlemogelijkheden die u heeft als ombudsman op ambtenaren is groot. Door die privatisering, zegt u, raak je dat kwijt. Maar zou je dan, Danny, wat zou je dan willen dat er ook bij ieder geprivatiseerd bedrijf... een soort verplichte ombudsman komt? Nou, bewijzen wijze van spreken wel. Ik bedoel, het, het, het klopt niet. Er, er is geen vertrouwen meer in de burgers van, van, van de oude staatsbedrijven. Of, uh, het is alleen maar zakkenvullerij geworden. Nou. En dat is de mentaliteit van... Natuurlijk uh, ah, wel. Prent. Maar hoe kom, je, hoe kom je tot dat oordeel, Danny? Dit, dit vind ik nou zo van. Hoe kom je dat het allemaal zakkenvullers zijn? Er zijn een heleboel hardwerkende mensen... die iedere dag hun uiterste best doen om iets moois ervan te maken. En dan ga je iedereen overeenkomst als zakkenvullers. Nee, nee, nee, nee niet iedereen... Je, het is juist wat je zegt. Er zijn er heel veel mensen die heel hard werken. Ja. Daar, daar heb ik alle respect voor. Ja. Maar er is een bepaalde bovenlaag die alleen maar denkt dat zakken vullen, zakken vullen, nou, zakken ik geef volledig toe dat, dat, dat al je, die CDA-figuren van Amarantis ben ik helemaal met je eens. Daarom noem ik hun naam ook. En die man van Vestia en zo. Maar laten we dan hun naam specifiek noemen, Danny. Want als we ze de namen noemen van de mensen, dan ben ik het met je eens om iedereen te disqualificeren. Kijk, ik ben een zakkenvuller. Maar ik, ik schaam me er ook niet voor. Ik wil mijn zak ook lekker vullen, hoor. Maar bij de, ja, maar... de posten, daar ja. heb je ook heel veel zakkenvullers. Ja. Iedere dag. Ja, maar het, het, daar gaat het niet om. Het gaat om de mening van de burger. De, ja, uh, maar, maar Danny, er zijn 16,6 miljoen burgers. Maar bedankt voor het wel. Ik vind dit goed. Meneer mij me wat hij net zegt. En de mening van de burger. Ik heb programma's gemaakt en dan zeggen die mensen... Ja, de politici luisteren niet, maar wat ze... Vergeten zeggen ze luisteren niet naar mee. Want roep 100 burgers in een zaal en vraag of er hier een bruggetje moet komen. Dan vinden 30 wel, 30 vinden van niet, 30 dan vindt weer 10 misschien wat. De, als politicus kan je naar 100 mensen luisteren, maar je krijgt niet eenduidige mening. Oh maar hier ben ik het helemaal niet mee eens. Oh vertel. En zijn wel wel 100 goede methoden om met. ...honderd mensen tot hele goede beslissingen te komen... ...en dat iedereen het er ook mee eens is. Hoe dan? Want Het begint natu nou, begin natuurlijk met dat je voorstanders hebt van dit... ...en voorstanders van dat. Maar op het moment dat je heel goed gaat luisteren... ...naar wat er allemaal speelt, wat voor belangen er spelen... ...dan zie je dat er als vanzelf een, een gemeenschappelijk belang ontstaat... ...dan men zegt van, eh, daar gaat het natuurlijk om. En zelfs ingewikkelde tracés, eh, tunnels, eh, allerlei rare dingen. Als je op, met zo'n soort proces met burgers aan de gang gaat altijd de goede uitkomst. Maar waarom lukt het dan niet, meneer brenning Waarom is er altijd zo'n gezeur en gezanik en procedure bij de Raad van State? Is het dan dat, de, dat, dat, dat de, de bestuurders het niet goed aanzetten? Daar begint het zeker mee. De bestuurders willen de kaarten in eigen hand houden. Hè, dus die zouden gewoon los moeten laten zeggen... nou, er moet hier een oplossing komen voor dit probleem. En eh, we organiseren dat op een verantwoorde manier... burgers betrokken worden bij de besluitvorming. En de ambtenaren moeten niet anders doen dan dat faciliteren. En niet altijd... Uh, zeggen wij weten het beter en die burger is dom. Want dat is helemaal niet zo. We hebben ongelooflijk veel intelligente uh, mensen in Nederland. We kunnen allemaal meedenken. En uh, echt, het is, het is meestal mogelijk... om met uh, inzet van burgers tot hele goede keuzes te komen. Erwin Thou vraagt wat u vindt van het, de reactie op het rapport... over de Q-coorts. Um, wij gaan daar nog uiteindelijk op reageren. Maar um, um, um, de, ik kan wel één ding zeggen, en dat is het volgende. Dat aan het slot van die zei een van die uh, aanwezigen, mevrouw die zelf ook getroffen was... door de Q-koorts, ik mis drie woorden, het spijt mij. En het gevoel had ik voor mezelf ook. Want ik had zelf eigenlijk gehoopt dat de bijdrage van uh, de heer Klink... en vrouw, mevrouw Verburg gewoon meegeholpen had om zeg maar, toch deze hele vervelende toestand een beetje een goede plaats te geven. Maar in plaats daarvan zag ik zoveel uh, georganiseerd verzet en, en defensie... dat iedereen het gevoel had van, ja, um, hebben ze nou eigenlijk wel begrepen waar het om gaat. Ja. En dat, dat spijt me echt, want ik, ik had eigenlijk de verwachting dat aan het eind van de dag... die mensen daar en, en verder ook hadden gezegd van, goh, dit is toch wel een mooie uitkomst. Weet u, het, het, wat me ontzettend ontroerde, toen met de Schiphol uh, uh, brand, de brand in het cellenhuis, moest minister Donner aftreden als minister van Justitie. En toen hield hij zo'n mooie toespraak in de Kamer, met, met, weet je, met bijna applaus wilde ik de beschaving, dat je dan zegt, oké, okay, hij erkende ook waarom hij legde uit... En toen kwam we een beetje voor Dokblief zitten... en mevrouw Dekker, die verder een leuk mens is, die zei het... maar die, die, die had niet de grandeur waarmee Donner dat nam. En dat gaf mij, die toch wel cynisch was op de minister... een heel ander perspectief. Dus als iemand het goed doet, dan, dan, dan weet je dat het rot is geweest. Maar, hè, en en dat, dat, dat, dat mis ik dan. En, en dat bedoelt u dus ook. Dat... zonder meer. Ja, ja, jammer. Niet iedereen is Piet Hein Donner. Meneer Grit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hele algemene kwestie eigenlijk. Ja. Uh, Nederland is de afgelopen decennia uh, enorm uh, overbevolkt geraakt en verstedelijkt. Ja. Is meneer Brenning het met me eens dat dat uh, uh, de handhaving van, uh, van regels en wetten uh, bemoeilijkt? Vooral als Goeie je weet praat. dat de burgers steeds uh, gezagsallergischer zijn geworden. Meneer Gret, dat we, goh, wat de, we luisteren, de verstedelijking zorgt voor... Weet je, de, en dan wordt die handhaving veel. Het heeft toch wel een punt? Ik denk het wel. Hè? Onze samenleving wordt steeds complexer. Er komen steeds meer regels. We verwachten steeds meer van de overheid en ook steeds meer van de burgers. Dus dan zijn er ook steeds meer vragen van, van handhaving. En eigenlijk is er ook geen beginnen aan, hè? Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, de regels zijn er zoveel dat je eigenlijk niet meer uit kunt gaan... van een sterke arm van de overheid die handhaaft. Maar als ik door Den Haag ga, dan zie je ook dat het meest... ook niet gehandhaafd hoeft te worden, omdat de mensen het vanzelf doen. En die filosofie die zouden we meer moeten aanvaarden... dat mensen vinden het prima om zich aan regels te houden... als die regels redelijk zijn. He, en, en vaak zijn regels ook niet meer te begrijpen. He, op het moment dat de, dat de politiek beslist dat de, dat de boetes zo hoog worden... dat agenten zeggen dat kunnen we niet meer waarmaken... Ja, dan, dan ontstaan er problemen. He, of, uh, of ik had het nu met, uh, met het UWV en de Belastingdienst... dat uh, het ministerie van Sociale Zaken hele zware sancties oplegt... als mensen fouten maken. Ja. Dan zegt het UWV tegen mij... Wij zitten ermee. Den Haag vertrouwt ons niet eens dat we een redelijke afweging zouden maken. Wij moeten dit doen, we mogen het niet afwegen. Nou, dat maakt de handhaving inderdaad heel problematisch. Dus wij als burgers zouden veel meer in de komende verkiezingscampagne aan onze politici moeten vragen... bent u bereid wat meer vertrouwen te hebben in uw eigen instituten? Zonder meer. Ja, nou, vind ik, ik krijg van Ivo de Ombudsman, is een fantastisch instituut. En ik vind dat de heer Breininkmeer het uitstekend doet. Is het zo dat u voor heel veel burgers de laatste resort bent? Ja, dat, zo werkt het wel. De laatste strohalm, uh, uh, begrijpen mensen. Soms ook al in situaties dat wij natuurlijk ook niks kunnen doen. Hè. Dat, dat is helaas ook wel zo, dat we niet alle problemen kunnen oplossen. Maar uh, uh, vaak komen mensen bij ons in de situatie dat ze compleet radeloos zijn van uh, wat hun overkomt. En, en kunt u ze vaak nog helpen, of moet u soms ook zeggen sorry? Het begint natuurlijk met een luisterend oor, dat we toch altijd aandacht besteden aan. Vaak kunnen we mensen de goede weg opwijzen, dat is ook een hele belangrijke functie. Vaak kunnen we bij de overheid een, een duw of, een, of een, een, een schop geven, zodanig dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Nou ja, soms moeten we echt een onderzoek instellen en de onderste steen bovenhalen. Oké, okay, meneer Robert Versteen, gaat u gang bij de laatste beller, 30 seconden. Bren, ik ben het met je eens dat we niet moeten roepen, we hebben minder ambtenaren nodig. En ik ben het ook niet met je eens dat je de onbeschaamdheid tot norm moet verheffen om de onbeschaafdheid van ambtenaren en bestuurders naar voren te halen. Volgens mij hebben we karakters nodig die dat, kunnen, die dat aankunnen. We hebben karaktervorming nodig. Ik ben nieuwsgierig naar de reactie van de ombudsman daarop. Nou, ik ben het wel mee eens dat, uh, dat uh, met, met Pau, uh, je ziet dat zeg maar, er een soort verhuwing ontstaat. Nou heb ik morgen of vanavond ze weer op de stoep, dus <lacht> <laughs> het is gevaarlijk omdat dat te concentreren. Nee hoor, het vind ik het leuk als je ze keihard hebt. Ja, ja. uh, maar, maar er ontstaat wel een soort verhuwing en je ziet wel dat in ons dagelijks leven die verhuwing normaal wordt. Hè? Ook op de school, ook op de schoolplein. En dat is, uh, dat is uiteindelijk niet goed. Maar ik doe er ook aan mee met dit programma. Ik noem ook mensen, en zakkenvullers... en vind dat je ze moet nemen en shamen. En meneer Mollekamp, die bij Amarintische zakken heeft gevuld... en er rotzooi van ja, heeft gemaakt. En, dat en, is en een dan voor dan u moet u echt am... ophouden. En, nou moet u maar, echt ophouden, maar, waar, hoor. Dat waar, waar, moet u niet doen. Waarom niet, meneer brenning Want weet u waarom? In de machteloosheid die wij hebben, is dit het enige middel. De neming en shaming, omdat je ze toch nooit voor de rechter krijgt... omdat ze toch nooit consequenties krijgen... omdat ze toch nieuwe baantjes krijgen. En je hebt nog een tweede middel, en dat is je karakter... En toon dat. Ja, ik Robert steen. je hebt een punt. We zullen er hier misschien een uitzending over maken. Meneer Bergbremer, wat gaat u vanmiddag nog meer vertellen? Um, nou, de, de kern van de zaak is dat vertrouwen in de burger. En uh, ik... ik probeert de overheid uit te dagen om veel meer vertrouwen te schenken in de burger... en vooral veel meer met burgers te beslissen in plaats van over de hoofden van burgers. heen. U hebt mijn vertrouwen in elk geval. Ik vond het een ontzettende eer dat u de gast was. De tijd zit erop. Ik dank alle uh, deelnemers en ook luisteraars... en vooral de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Zo meteen heeft u door dat meegedaan naar Felix Meursers met een gids.fm. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Namaste. dag.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 Het is badkamerparade bij Baderie. Tot 17 juni staan onze badkamers volop in de schijnwerpers. Met 20% korting op een luxe swingsbadkamer. En daarbovenop nog een gratis regendouche van Hans Groen. Kom voor alle acties naar de Baderie Showroom. Baderie. En beleef de badkamerparade. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zaken Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof...